Dit is het laatste uur en ik spreek vandaag met Mieke Ruil. Ja, ja Mieke, je bent getrouwd, dus jij heet eigenlijk niet meer Ruil. Hoe heet je verder eigenlijk? Powers, dacht ik, hè? Ja, ik neem nu, uh, nu Powers. Ja. ja. En de Powers, dat is een aparte naam. Die ken ik van, uh, van een film, geloof ik, meneer Powers. Maar ik, dat is hem vast niet. Wie nee, is dat nee, dan? Nee, ik heb <laughs> een Amerikaan. Oké, okay, het is een Amerikaanse naam. Ja, Amerikaanse naam. Ja. Nou, daar zullen we ja. straks nog even wat verder op ingaan hoe je jouw Amerikaanse Den Powers hebt ontmoet. Maar je bent opgegroeid in Zandvoort, heb ik begrepen. Ben je hier ook geboren? Ja, ik ben geboren hier uh, eigenlijk in het huis van mijn ouders. Dus echt, uh, ja, thuis geboren. Dat is natuurlijk toch heel. voor Amerikaanse begrip is dat heel, uh, iets heel apart. Ja, doen, doen ze niet? Nee, dat nice. doen ze niet. Alle bevallingen zijn in het dus, ziekenhuis in Amerika. Ja, uh, ja. Nee, Dus ik ben in Zandvoort geboren en daar uh, ook tot mijn. Uh, 18e denk ik uh, heb ik daar gewoond en toen ben ik de verpleging in gegaan toen ben ik dus weg uit Zandvoort gegaan en waar ben je toen heen gegaan? Ja, ik ben naar Beverwijk ge ja. uh, gegaan daar heb ik ook de opleiding gedaan uh, voor verpleegkundigen en daar heb je een paar jaar gewerkt of heel lang? Ik heb daar uh, de opleiding gedaan en nog twee jaar um, gebleven daarna en toen ben ik naar Amsterdam gegaan daar heb ik in het uh, Antonie van Leeuwenhoef ziekenhuis gewerkt daar de opleiding gedaan en toen ben ik um, eerst nog een jaar naar Suriname geweest als verpleegkundige. Toen ben ik naar huis, weer naar Nederland teruggekomen. Mm. En toen ben ik uh, veel jaar later naar Amerika vertrokken. Daarna. Oh, kijk eens ja, ja. En hoe kwam dat zo dat je naar Suriname ging bijvoorbeeld? Nou, Ik wilde heel erg graag uh, uh, toch een soort zendingswerk doen. Mm -hmm. En um, in, in um, Suriname vond ik daar een hele leuke ja, een soort kinder te huis, zeg maar. Uh, waar ik dan echt als verpleegkundige kon werken. En dat was voor een jaar om gewoon te kijken van, mm. nou vind ik dat leuk en uh, ja. En dat beviel wel? Vond je het leuk? Nee, nee, ik vond het heel erg leuk om dat te doen, ja. Oh. ja. ja. Dus je ik, had in je uh, hart al zoiets van, uh, ik wil met kinderen werken of in de zending? Ja. Verpleging? Ja. ja, beide eigenlijk in de zending. In de en uh, verpleegkundige dan ook dat aspect. Ja. Dus, uh, dus ik heb dat gewoon een jaar, jaar gedaan om uh -huh. te, te kijken of hoe, dat, hoe dat ging. Ja. En zendelingen, dat zijn christenen neem ik aan. Hoe, hoe kom je daarop om zendeling te worden? Uh, nou, ik ben... Uh, toen ik een jaar of... Uh, ik ben opge, opgegroeid in een uh, gereformeerd gezin. En uh, toen ik zestien was, toen heb ik eigenlijk een, een paar jaar er niks meer aan gedaan. En ook, ja, misschien ook een beetje tegenhouders of een beetje... Uh, ja, dat rebelse denk ik misschien. En toen... Kwam ik toch in een, uh, toen ik negentien was, kwam uh, ik persoonlijk een beetje een moeilijke situatie en ik uh, was verloofd geweest en ik was uitgegaan. En, en toen zei mijn tante van, uh, nou, bij ons is er een hele leuke kerk, ga, ga een keertje mee. En toen kwam ik oh. eigenlijk bij de kerk van de Nazarener in Haarlem terecht. En uh, ja, toen ben ik daar eigenlijk echt tot het geloof gekomen en echt ook een persoonlijke relatie gekregen met Jezus. En dat is een en, soort christelijke uh, uh, iets dus, christelijke kerk. Het is een kerk. christelijke kerk, ja. Ja. ja. En wat houdt dat in, dat persoonlijk geloof? Hoe beleef je dat? Um, ja, dat, dat uh, Jezus is, is voor mij persoonlijk gestorven en voor mijn zonde. En dat ik dan echt ook daaruit mag, uh, mag geloven en ook getuigen dat, uh, ja, dat Hij is mijn redder en verlosser. Ook voor, uh, ja... En dat, dat ging je inzien toen je bij die kerk kwam? Of, of dat zei je tante? Nou ja, ze heeft me dus daar naartoe ja. genomen. En toen uh, heb ik ook echt gezien dat het... Ja, voor mij was het... Een gereformeerde kerk was voor meer, toch meer... Uh, ja, je gaat naar de kerk en... Uh, um, ja, je doet wat iedereen eigenlijk doet. Mm. En het... Uh, pas in, in de andere kerk heb ik toch gewoon echt gezien van... Ja, je kan een... Uh, het is meer dan alleen maar... Uh, ja luisteren naar een preek en meezingen en ja. dit, dit raakte gewoon echt mijn hart en ik denk van ja, dit is eigenlijk voor mij helemaal persoonlijk. Uh, het is niet meer mijn, wat, wat mijn ouders geloven, maar het is iets voor mezelf. Ja, ik heb wel eens uh, gehoord is, uh, zoiets van, God kent geen kleinkinderen, hij heeft alleen kinderen. Alleen kinderen. Dat is, <laughs> Dat is wel, een beetje wat, je, wat je bedoelt. Ja, ja. ja want het is de, een eigen keuze die je moet maken, ik kan niet meer laten op mijn ouders, uh, ja, mijn ouders geloofden en zo. Dat, het is voor mij echt heel persoonlijk. Ja. Um, en ook het is mijn hoe, verantwoordelijkheid. hoe ga je daar dan mee om? Jij, jij ging er mee om door te denken: ik wil uh, de zending in naar Suriname. Ja, ik wil graag ook, uh, uh, ja, ook. ook mensen helpen. Ja. Zeg maar dat het ook echt vanuit het geloof. Uh, um, ja. Dat je dat ook uit het geloof andere mensen helpt en. hun en, en, um, ja, nou komt. Kom. Ook kan vertellen van de goede boodschap van, uh, van Jezus en dat het voor iedereen is. Ja, want het is wel dus, een heel mooi streven uh, om ja. dat te kunnen doen. Ja. Ben naar Amerika gegaan. Had dat daar ook mee te maken? Ja, want ik um, um, wilde eigenlijk langere, toch voor een langere termijn, het zeg maar uh, op naar het zendingsveld. En van de kerk van de Nazarene hebben ze in Amerika een, een soort opleidingsschool. Dus daar wilde ik ook echt, uh, heb ik ook wat meer uh, uh, te weten gekomen over de verschillende culturen ja. en, en hoe je dat dan kan he, invullen als uh, um, dat je ook meer weet van andere culturen, voordat je daar naartoe gaat om het evangelie in te verkondigen en zo. Maar toen heb ik daar eigenlijk mijn man leren kennen, die uh, predikant uh, wilde worden. Ja. En uh, nou ja, toen zijn we dus ook, toen hebben we getrouwd en ja. toen, uh, ja. Dus toen ben je we, daar gebleven in Amerika. Toen hebben we eerst daar, heb ik daar vier jaar gewoond. Ja. En toen zijn we naar Nederland gekomen. En ja. toen heeft mijn man zijn uh, opleiding in Leiden gevolgd. Oh, die was ja. inmiddels ook Nederlands uh, gaan leren ja. en die heeft zijn uh, doktersgraad hier in Leiden uh, gehaald, zeg maar. Dus je hebt ook nog een tijdje hier dus gewoond? Ik heb ook weer, ja, ik heb nog negen jaar toen weer hier ja, gewoond. Ja, dat was ja. heel lang weet ja, ik nog. Ja. ja, ja. En toen mm -hmm. weer terug ja. naar Amerika. En nu uiteindelijk, waar en, woon je nu? Ik woon nu in Colorado, mm -hmm. in Amerika. En is nee. je man daar dan dominee of iets? Hij geeft les aan een van de universiteiten, ja. uh, Nieuwe Testament. Ja. Dus hij is echt uh, verder gegaan in de Nieuwe Testamentenstudie. Mm -hmm. En die geeft daar les nu. Ja, en student. is dat ook zo'n opleiding als uh, waar jij toen in het begin ging, van de Nazarene, of is dat weer iets anders? Uh, dit is eigenlijk een beetje ingesteld op mensen die, zeg maar, plateren... Uh, leeftijd een keuze maken om predikant te worden, om oh, ja. echt in het onderwijs ja. te gaan in het christelijk onderwijs. Hmm. Dus hij heeft studenten tussen de 20 en 50 jaar ja. die daar komen uh, studeren eigenlijk hmm. en die komen vaak ook met gezinnen en kinderen al en die uh, worden dan opgeleid om dan weer ergens anders predikant te worden. Oh, kijk aan, mooi. Dus, uh, ja. Ja, ja, ja, dus die zijn verspreid over heel Amerika eigenlijk. En Soms, we, omdat we ook online werken, natuurlijk, met de computer, dan de... We hebben ook mensen van de, de, de Caribische eilanden, van Engeland, van mm. ook een paar van Nederland. Ja. Dus eigenlijk, ja, overal ter wereld, zeg maar, wordt uh, ook die opleiding wel gevolgd. Ja? Dus, ja, ja. Nou, dat is wel speciaal. En hoe lang woon je daar nu alweer? Ik woon er nu um, in bijna negen jaar. Mm. Ja. Nou, dat is heel wat. Ja, ja. En af en toe ben je dus, nog wel in Nederland? Ik kom eigenlijk elk jaar naar Nederland, elk ja. voorjaar, om mijn ouders te bezoeken, want die zijn uh, beide in de tachtig, mm -hmm. dus die, uh, die, die wil ik dan nog graag bezoeken, zolang het nog kan. Ja, dus het boffen ja. dat je hier dan uh, nu even op bezoek bent. Ja. ja en jouw ja. ouders, de familie Rijl, die zaten in de gereformeerde kerk, begrepen? Ja. ik? Ja. Oké, okay, dus die waren hier uh, ook actief? Uh, ja, die waren heel actief, ja. ja. ja. Nou, wat leuk. En jij bent getrouwd, heb je ook kinderen? Ja, ik heb vier kinderen. Vier? Welke ja. leeftijd ja. zijn ze inmiddels? Ik heb, de oudste is 21, mm -hmm. dan heb ik een tweeling van 19 ja. en een jongen van 17. Allemaal tieners of ouder? Ja, ja, ja. En ik heb nu twee studeren. Ja. Oké, okay. en wat studeren ze? De ene studieert um, engineering, ik weet mm. niet precies wat in het Nederlands is, engineering. En mijn andere zoon, die, uh, die is net begonnen met de medische, medische studie. Oh, nou wel ja. leuk. Ja. Ja, zoals, ja. En dat dus allemaal van, in, uh, uh, in het Engels, Amerikaans ja. natuurlijk. Ja. Ja. Ging het jou makkelijk af om uh, ja, toch uh, in uh, Amerika te gaan wonen? Is dat niet een hele grote overschakeling van zo'n klein dorpje? Als Zandvoort? Ja, um, nou ik ben natuurlijk ook naar Suriname geweest. Ja. Ik was al een stap... Uh, uh, zeg maar buiten het land en zo. En ik heb altijd wel van, uh, ja, van avontuur gehouden. Van reizen gehouden en zo. Mm. Dus uh, het viel eigenlijk heel erg mee. Ja, nou, kijk om, aan. Uh, ja. Ja, Je past je Waartoe makkelijk wel, wel ik aan. Ik pas me wel, wel goed aan, ja. Oh. Leuk om te horen. Ja. En op welke scholen heb je gezeten? Dat misschien de luisteraars nu nog herkennen van... Hé, hey, Mieke van toen en toen. Um, de Julianenschool heb ik gezeten als lagere uh -huh. school. En toen naar de MAVO. Heer de, de, de Kierbeek-Mavo de in de buurt. De Mavel, ja. ja. En daarna ben ik naar het, uh, de Christelijke HAVO gegaan in Haarlem. Ja, oh, ja. de leidse vaart. Oh. Ja. Weet ja. je nog uh, wat je deed in Zandvoort? Had je bepaalde hobby's of, of uh, leuke dingen die uh, anekdotes die je nog weet van vroeger? Van je kindertijd of je tienertijd? Um, nou, ik had veel vrienden die heel vlakbij het strand wonen, toch wel. Mm -hmm. En uh, dus elke zomer gingen we toch wel vaak. Uh, ja, daar met elkaar en uh, heb ik wel heel goede herinneringen aan. Ja, ja dat was leuk. Ja, en lekker ja, bij het strand, Bij het he? strand, ja, ja. ja. En wat is nu je favoriete duinen. bezigheid als hobby, zeg maar? Um, even kijken, wat doe ik hobby nu? Nou, ik lees heel veel, maar ik vind het ook heel leuk om... Uh, ja, het is ook misschien een beetje Amerikaans, om, om quilten te maken. Mm. Uh, wat is dat precies? Vertel eens. Een soort van die dekens? Uh, ja, een soort van dekens. Van, van, van, nou ja, van allerlei stukjes uh, materiaal en zo. Dan maak je, dan, uh, je kan of wandkleden maken of dekens maken. Um, ja. Dat doen ze dus in nou, Amerika heel vaak, hè? Heel daar hoorde ik veel. wel eens. Er zijn bepaalde ja. clubjes die dat maken met elkaar, vrouwen ja. toch? Ja, ja. Nou, mijn vriendin en ik zijn dat samen begonnen. Tenminste, ik had ja. samen meegestart. Mee en dat, uh, ja, dat ja. vind ik heel erg leuk. Ja, en ik doe veel kinderen wezen. tot de kinderen... Uh, nou ja, veel sport. Dus ze doen veel aan sport. Um, dus ik doe ook heel veel dingen met de kinderen. Oh, of je gaat leuk. naar wedstrijden ja. kijken en zo. Dus daar ben ik ook. Uh, actief en mee druk geweest. <laughs> ja, totdat ze natuurlijk het huis uitgaan. En dan. Is uh, sport zelf niet anders. zoveel? Nou, ik tennis wel. Oh, maar ja. niet, uh, ja. ja, gewoon voor de, voor de ontspanning. Uh. Ja. Nou, wat goed. Dit is CFM Radio, het laatste uur, en ik spreek met Mieke Raoul powers Zij is geboren in Zandvoort en opgegroeid, maar momenteel woont ze in Amerika. En uh, ja, jullie werken ook nu in Amerika. Hoe is het gekomen dat jullie toch in Amerika zijn beland uiteindelijk uh, weer? Um, nou, wij woonden in Zandvoort, dus, uh, of in, in Nederland, voor uh, ongeveer negen jaar mijn man wilde toch heel graag uh, weer terug naar Amerika om uh, uh, ook daar les te gaan geven. En, um, maar we hadden eigenlijk nog geen, uh, nog geen uh, aanbiedingen gekregen. En we, ja, dus het was een beetje moeilijk, want we wisten niet, we wilden graag terug. Maar ja, waar ga je naartoe terug als je helemaal geen, uh, geen werk hebt, geen huis hebt? Uh, we hadden vier kleine kinderen, dus dan is dat toch een hele stap die je dan weer moet doen. Um, toen werd dus aangeboden dat we een, een jaar, is mijn man toen in, uh, uh, ja, is op de grens van Duitsland en Zwitserland, is, een, is ook een, uh, zeg maar een bijbelschool voor internationale studenten. Daar is hij toen uh, uh, terechtgekomen voor een jaar. En daarna wilden we eigenlijk wel weer terug naar Amerika, maar hadden nog geen duidelijke plaats. Uh, maar wat eigenlijk heel bijzonder was, uh, toen wij hier in Nederland, uh, uh, zeg maar, gingen verhuizen naar, naar uh, Zwitserland, toen... Uh, ja, we hadden al de hele de vrachtwagen ingepakt met al de meubelen en uh, we stonden eigenlijk helemaal op het punt om, uh, om weg te gaan. Um, ja, we hadden het zelfs, uh, al de meubels waren verkocht, we sliepen op de grond en uh, we zouden hele vroeg de volgende dag verhuizen of weggaan. En het was uh, half tien s'avonds en um, toen werd opeens gebeld uh, uit, een, uh, uit een school uit Amerika, ergens in Colorado... En die wilde eigenlijk een gesprek hebben met, met Den. Die wilde hen toch heel graag hebben. Of Den heel graag hebben. Uh, uh, als uh, Nieuw-Testament-professor, uh, zeg maar, van de school. En, uh, maar dit, uh, deze meneer wist eigenlijk helemaal niet dat wij gingen verhuizen. Uh, ja. En hij had, dit was het enige telefoonnummer wat hij had. Uh, en hij belt en we waren eigenlijk nog maar tien minuten daar thuis. En hij belt en anders de volgende dag dan zouden we weg geweest zijn. En ja, we zitten nu daar nu al bijna tien jaar dan op deze plaats, op deze Bijbelschool waar mijn, uh, mijn man dus les geeft. Ja. Dus we zien het echt ja, ja. Als, uh, ja, als leiding, of toch al uh, van de Heer dat het uh, dat hij op dit moment heeft gebeld, want we waren gewoon net ja, tien minuten thuis, denk ik. Ja. En uh, dus ik denk dat het gewoon uh, ja. ...iets heel bijzonders uh, was. Het was, was een goddelijk goddelijke afspraak, kan je eigenlijk zeggen... Hè? Dat, ...dat God dat voorzien had misschien voor jullie. Ja. Zo? ja, dat zie ik zo. Omdat we zelf, uh, we hadden overal toch wel verschillende uh, scholen aange aangesproken... ...en uh, uh, sollicitatiebrieven geschreven. En eigenlijk niet naar deze school. Nee. En uh, ja, we kenden deze school wel, maar we dachten van... ...nou, misschien is dat niet een goede school voor ons. Uh, ja, weet niet waar je denkt de, wat goed is. Ja. En dan bellen zij zelf um, ja, dat ze je graag willen hebben. En ja, dat, ik denk dat het gewoon heel bijzonder is dat ja. we, um, ja, je probeert zelf plannen te maken. Maar ja. God leidt eigenlijk dan de weg als je zeg maar, toch je leven overgeeft daaraan. Um, dan leidt Hij je weg gewoon door het leven. En Hij maakt dan toch uh, ja, afspraken denk ik. En dan, Hij weet denk ik de ja. beste plaats voor je op dat moment. Mm -hmm. En daar vertrouwen we, we, vertrouwen we ook op. Dus ja. het echt als, uh, ja, als leiding dat hij weet waar we waar hij ons wil hebben. Ja, en jullie zitten er ja. nu alweer tien jaar, zei we je? Bijna he? tien jaar. ja. ja. En jullie ja. willen nog wel even daar blijven voorlopig? Uh, ja, nou, we, we, we, we, hij zou, mijn man zou ook heel graag ergens anders wel willen, willen uh, lesgeven. Maar alles gaat ja, het gaat prima hier. En, mm. en uh, ja, het is gewoon een, een fijne plaats om te wonen. En, ja, hoe Bekijken wonen jullie de... daar eigenlijk? Hoe moet ik me dat voorstellen vanuit Nederlandse begrippen? Nou, het is heel... Is ja, er is gewoon veel meer ruimte. Het is heel wijd. Het is, mm. uh, uh, er zijn ook veel uh, christelijke organisaties. Dus de, mm. eigenlijk de scholen hebben ook heel veel uh, christelijke invloeden. Ja. Wel. Ah, ja. En uh, ja, ik vind het heel uh, fijn wonen daar. Ja, Ja. Dat ja. ja. goed. Ja. En dat, dat aspect van Gods leiding, heb je dat nog wel eens vaker in je leven ervaren? Um, ja, eigenlijk regelmatig wel. Ja. ja. ook in de kleine dingen mm. en in, in grotere uh, stappen, ook met de kinderen met studeren. Dan hebben ze toch een, uh, mm. ja, als ze dan verschillende uh, zeg maar scholen aanschrijven, dan is er toch bij één speciale school iets, iets wat, uh, ja, wat weer uitspringt, zeg maar. Hè? Wat, mm. uh, wat uh, ja. dan precies zeg maar, in hun studierichting valt, wat dan... Um, dan ene school toch weer, weer uh, ja, wat, wat beter is zeg maar die dat dan ook, hun ook echt vragen van nou kom je bij ons op de school zo, het zijn gewoon kleine dingen waar je toch elke ja. dag uh, ja, mee aan aanreiking komt vind ik ja. mm -hmm. ja. en heb je nog iets uh, specifieks te delen voor de luisteraars van ja als ze God nog niet zo goed kennen of, of wel weer, willen leren kennen wat kan je ze dan adviseren um... Ja, ik denk dat je gewoon elke, elke ochtend, vind ik ook, dat je toch wel weer opnieuw moet, uh, moet overgeven, elke keer. En, en de Bijbel, dat lees je en daar uh, spreekt God doorheen. Mm -hmm. Door, het zijn maar kleine dingen, maar uh, God is daarin aanwezig. Ja, dus God nee, wil echt, het... echt bemoeienis in je leven. Hij wil echt je, je helpen, zeg maar. Zo kan je dat zeggen, ja. als je de Bijbel leest, als je bidt, en je zorgen van de dag bij God brengt, dat hij wil naar je wil luisteren. Ja, ja, ik denk dat ook, ook hij ook spreekt door, door het woord, dus door de Bijbel. Mm -hmm. um, en ik denk dat je dan ook de rest van de dag, dan heb je ook toch weer een, weer een, een, een, een, een vertrouwen dat, uh, dat de Heer bij je is. In elke situatie, in de ja. moeilijke situaties, en ook, ook fijne situaties. Maar dan dat je hem ja. toch herkent als, uh, oh ja, als je helper, als je vriend vind ik. Ja, ja. Nou, dankjewel voor dat interview. Het was heel uh, boeiend en mooi om te horen. En een fijne tijd in Amerika nog. Ja, dankjewel. <laughs> dankjewel. Tot zover het gesprek met Mieke Powers Ruil. Na de muziek gaan we verder met onze studie over de eindtijd en het Bijbelboek, de openbaringen.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 ready birth Tabernacle is rising right now in the hearts of those who believe There's the sound of a freedom shout rising up I'm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 Twee weken terug hebben we het gehad over de tekenen van de eindtijd met betrekking tot de gemeente. Dat wil zeggen, de gemeente is de verzameling van gelovigen op de aarde. Nog even terugkomend op de volgorde van de gebeurtenissen wat betreft de eindtijd. 1. De opname van de gemeente, dat wil zeggen, zij die Christus Jezus geloven, zullen plotseling van de aarde worden weggehaald door Jezus Christus. In het Engels wordt dit de rapture genoemd.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 omdat hij tegen, dus anti-Christus is, tegen Jezus dus. 3. Na die zeven jaren zal Jezus Christus samen met de gelovigen wederkeren op aarde. De antichrist zal hij doden en zijn volk, het Joodse volk, zal hij bevrijden. 4. Het begin van het duizendjarig vrederijk, met Jeruzalem als centrale plaats. 5.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 aan de zeven kerken in de Romeinse provincie Azië dat is het huidige Turkije, dat heette vroeger Azië dit boek toont Gods almacht aan en is geschreven vanuit hemels perspectief dit bijbelboek is tussen 60 en 95 na christus geschreven de auteur van dit boek is Johannes het was een leerling van Jezus toen hij dit boek schreef was hij op het eiland Patmos, waar hij verbannen was door de Romeinen sleuteltekst in dit boek is openbaring hoofdstuk 1 vers 1. En daar staat de openbaring van Jezus Christus die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn diener Johannes. Einde citaat. Het Bijbelboek bevat 22 hoofdstukken. De grondtaal waarin het Nieuwe Testament en dus ook de Openbaring van Johannes is geschreven, is het Koine-Grieks. Dit is de Griekse taal die door de veroveringen van Alexander de Grote als omgangstaal in de veroverde gebieden werd gebruikt en later een handelstaal werd. In het Grieks heet dit laatste Bijbelboek Apokolips, wat ook wel onthulling betekent. Met andere woorden, God. Onthult aan zijn dienstknechten, dat zijn zij die geloven in Jezus Christus als hun verlosser, die dienstknechten, die onthult God wat er in de toekomst zal gaan gebeuren. In dit Bijbelboek worden alle overgebleven profetieën, dat zijn voorzeggingen, uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament vervuld. Dit boek is in eerste instantie bedoeld voor de dienaren van God. Dat zijn dus de mensen die in Jezus Christus geloven en hem volgen. Echter, het grootste gedeelte van het boek beschrijft een situatie waarin de gelovigen al lang zijn opgenomen in de hemel. En dus geloven wij dat dit boek ook bedoeld is als een waarschuwing voor hen die niets of nog niets in Jezus Christus geloven. Dr. Hilton Sutton, een bekende bijbeleerder die al 60 jaar het Bijbelboek de openbaring bestudeert, noemt dit boek... Gods liefdevolle waarschuwing. Op grond van openbaringen hoofdstuk 1 vers 19 waar Jezus tegen Johannes het volgende zegt Schrijf dan hetgeen gij gezi gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal Op grond van die tekst uit openbaring kunnen we het Bijbelboek in drie stukken verdelen Deel 1 gaat dan over hetgeen Johannes gezien heeft Dat is dus hoofdstuk 1 tot vers 18 Deel 2 gaat, dat heet Het Geen Is, staat beschreven in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met hoofdstuk 3, vers 22. Dit gedeelte beschrijft de kerkgeschiedenis en de feitelijke situatie van de christenheid, zoals we die nu zien op de aarde. De zeven gemeenten vormen een weerspiegeling van de situatie waarin de kerken zich nu bevinden. Er zijn kerken en kerkgenootschappen die volledig van hun roeping zijn afgedwaald. Zoals de kerk in Luizidea wordt genoemd in openbaringen, hoofdstuk 3, vers 14 tot 22. En er zijn ook kerken die trouw zijn gebleven aan hun hoofd, Jezus Christus. Zoals staat in Philadelphia. Dat staat in uh, hoofdstuk 3 van openbaringen, vers 7 tot 9. Daar gaat het over Philadelphia. Dat is dus een andere gemeente. Ook zijn er allerlei andere uh, gemeentes en uh, die gemeenten die bevinden zich daar tussenin tussen deze twee uitersten het laatste en ook het grootste deel van de openbaringen dat is dus vers, hoofdstuk 4 tot met 19 beschrijft de situatie na de opname van de gemeente maar voor de terugkomst van de Heer Jezus de reden waarom we denken dat in hoofdstuk 4 een nieuwe episode begint is omdat het hoofdstuk begint met de woorden, na deze dingen zag ik. Dus dat werd erna gezien. En in dit hoofdstuk wordt beschreven dat de gemeente in de hemel is. In hoofdstuk 20 wordt beschreven hoe Jezus terugkomt. En hoe de duivel, de gevallen engelen die bij de duivel horen, omdat ze gevallen zijn gegooid uit de hemel door God, en ook alle mensen die Jezus Christus hebben afgewezen, zullen worden veroordeeld. U denkt misschien als luisteraar, waaruit blijkt de relevantie hiervan voor mij? We geven u als voorbeeld uit deel 3 van het Bijbelboek openbaring, dus de situatie nadat de gemeente is opgenomen in de hemel, om wat concreter hierover te zijn. Openbaringen spreekt van een rijk dat was, is en komen gaat. In hoofdstuk 17 vers 8 staat Het beest dat je zag was en is niet het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Einde citaat, openbaringen 17 Veel Bijbeluitleggers menen hierin het Romeinse Rijk te zien. Het Romeinse Rijk strekte zich uit van Europa, het Midden-Oosten tot Noord-Afrika. De Bijbeluitleggers zien de Europese Unie als het nieuwe Romeinse Rijk met name nu ze samenwerkingsverbanden zijn aangegaan met Noord-Afrikaanse landen hij zegt dan dat de Verenigde Staten haar wereldmacht, wereldoverheersing als het ware zal verliezen en dat Europa de nieuwe wereldmacht zal worden en de toekomstige leider van deze nieuwe wereldmacht zal zich gaan mengen in het conflict in het Midden-Oosten de wereldleider is de antichrist hij zal door manipulatie alle touwtjes in handen krijgen. Dat is dus iemand die tegen Jezus Christus is. We zien nu al dat de machtspositie van de Verenigde Staten is aangetast... ...in de, onze huidige maatschappij. Dit komt door de financiële crisis, de economische recessie... ...de financiële inspanning in Irak en Afghanistan. Tevens zal de dreiging van terrorisme... De economie en dus ook de positie van Amerika als een supermacht verder verzwakken. Dit is maar één van de voorspellingen die we vanuit de Bijbel mogen geven. Let goed op wat er in het Midden-Oosten gaat gebeuren. Met name in Israël en Jeruzalem. En let op de Europese Unie als een nieuwe machtsfactor in het Midden-Oosten. Daar zullen we veel zien gaan gebeuren. De volgende week hopen we u nog meer te vertellen over het boek Openbaringen, want er valt nog veel te ontdekken. Tot slot wilt u meer weten over deze bijbelstudies over de eindtijd, we adviseren u deze twee sites te bezoeken. De eerste is van Anders Jan van Barneveld. Die vindt u, vindt u op de computer op www.janvanbarneveld.nl Ik herhaal www.janvanbarneveld.nl En een andere schrijver is uh, Frank Ouweneel, die heeft een site en die site wordt dat is www.frankouweneel.nl Ik herhaal www.frankouweneel.nl Heeft u vragen, dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Ons e-mailadres is het laatste uur apenstaart live.nl. Ik herhaal: het laatste uur apenstaart live.nl, live met een v. En ons mobiele nummer is 06 44 82 0123. 06 44 82 0123. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. I'm not afraid to